Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Kasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Lege tribunes in voetbalstadions in Griekenland de komende tijd. Alle wedstrijden in het betaald voetbal worden zonder supporters gespeeld nadat het vorige week na een volleybalwedstrijd helemaal uit de hand liep. Het klinkt een beetje vreemd, want het ging dus om volleybal... en er wordt nu ingegrepen bij voetbal. Correspondent Thijs Kettenis weet waarom dat is. Omdat het om dezelfde hooligans gaat en daar dus het meeste geweld plaatsvindt. En het gaat dan om de hoogste twee divisies van het betaald voetbal... waar in ieder geval de komende twee maanden geen publiek bij mag zijn. Na nou, de volleybalwedstrijd liep het uit op rellen. Een agent raakte zwaar gewond toen hij werd geraakt door een vuurpijl. Dik 400 mensen werden opgepakt omdat niet bekend was wie de pijl had afgestoken. Een man krijgt twaalf jaar cel voor het doodschieten van een dj uit Rotterdam. Siki Martina werd vorig jaar zomaar neergeschoten bij een metrostation... in een vuurgevecht over een misgelopen wapendeal. De neef van Siki Martina moet drie en een half jaar zitten omdat hij terugschoot. schoot. Schrik morgenochtend niet als je in Amsterdam woont en je allemaal kabaal hoort. Iets na tien zijn er saluutschoten te horen in een groot deel van de stad. Dat is dan weer om de president van Zuid-Korea welkom te heten... die morgen en overmorgen in Amsterdam is. Het Nederlands elftal gaat in de halve finales van de Nations League op bezoek bij Spanje. En er staat wat op het spel, want bij winst gaan de Oranje Vrouwen naar de Olympische Spelen. Volgens commentator Arma Afsarolu is dit de slechtst denkbare loting voor Nederland. Dit is precies wat je niet wilde. Nu is die wedstrijd tegen Spanje, door or die, als je verliest... Zijn die Spelen uit zicht en Nederland speelt hem ook nog eens uit. Dus niet in Nederland wat ze graag hadden gewild, maar ze moeten naar Spanje toe. De andere halve finale is tussen Frankrijk en Duitsland. Maar omdat Frankrijk gastland is van de Olympische Spelen, zijn zij sowieso al geplaatst voor de Spelen. Dan nog het weer, wat wolken, wat zon, ook wat buien. Het is van 10 graden, morgen begint droog, later opnieuw nattigheid met 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij Zandvoort beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Smile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 En de vrij uh, ook, hè? De vrij De vrijdagmiddagborrel uh, zit erbij. Ik ga weer vieren met twee teams uh, zelfs. Uh, opbouw, uh, weet ik wat? wat allemaal. Gebiedsteam Zandvoort, de brandweer doet mee. De dierenwinkel Rio uh, die doet mee, Rio's. Uh, de vrijwilligers van de IJsbaan doen ook zelf mee.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 Een nieuwe single heb van Chef Special. En je hoorde de single Speed of Light. CFM, Race Radio, Pit Report. En als we het over Speed hebben, ja en niet uh, die Speed, ik zie je nou, al wel. Ja, <laughs> snelheid he, hebben, we dan. dan gaan we naar het theater van de Autosports. En daar zit uh, Rendel los. Goedemiddag Rendel, welkom. Goedemiddag helemaal vanuit Beverwijk. Helemaal vanuit Beverwijk, jongen. Helemaal vanaf jongen, vanaf jongen. Vanaf de parallelweg.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 Die wil, je, die, wil je, die wil je boven je bed hebben hangen. Zeker. Zeker weten. <laughs> nou ja, die, uh, die gaat niet uh, weggegeven worden. Die, uh, die... Nee, die auto hier. Ja, al, dat dacht uh, ik al. Want kijk, het mooie is, met uh, autosport, maar ook met modelautootjes, uh, je wordt nooit volwassen. Dus je, je wordt ook nooit groot. Dus ja, je kan altijd blijven dromen. Dat is het mooie van... Uh, De autootjes dus blijven ook gebeurt. klein.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 Nou, dat is altijd goed. We mogen ze altijd meer meenemen. Dat ja, werkt. Ja, zeker. <laughs> heel goed, heel goed. He, heb jij trouwens even een ander onderwerp? Heb jij nog wat meegekregen van het uh, autogala? Wat, uh, wat er gisteren was van de FIA? Nou, dat er weer heel veel op het internet werd verkondigd en toestand, dat soort dingen. Maar dat ja, ze allemaal er heel erg mooi uitzagen. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt van uh, Max in Gala-adres. Ja, strak in pak hoor, die Max. Ja, strak in pak. Gewoon helemaal geweldig zagen er mooi uit. Nee, de prijs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 Ja, weet je, iedereen is opeens weer geweldig. Dus er komen nooit veel dingen naar voren wat een hoop ellende is geweest. Want in de week hiervoor was er natuurlijk een hoop ellende ineens. Hè, in de Formule 1 met uh, Susie en Toto Wolff. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja.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 heel erg veel meer uit. Uh, dan zeg ik jongens, maak zorgen dan voor dat zo'n sprintrace uiteindelijk de uitslag daarvan, uh, de kwalificatie is voor de wedstrijd. En dan gaan die het best wel weer doen. Ja, nee, ja, uh, klopt. Hè? En nou gaan ze een uh, beetje, een beetje lopen schuiven van uh, van de zaterdag naar de vrijdag, geloof ik, ja, uh, die kwalificatie. Ja, nou, ik ben nog steeds meer uh, voor het formaat van. Uh,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 Ja, ja. Oké, okay, nou, nou. klapper op uh, klap en uh, gaan met die banaan Dat gaat helemaal goed. Goed, uh, Randall. Goed, je Dankjewel weer, tot volgende week. Yo. Dat was, uh, okay. hoi, uh, Randall Lawson vanuit uh, inderdaad het theater van de autosport te vinden op de... Parallelweg in Beverwijk. Precies, yeah. zo is het.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 Uh, er staan nog drie minuten op de klok. Het is de 87 ste minuut. Oké, okay, en dan uh, 1-3. Nou ja... Nou, nah, dat, moet, dat moet goed worden. Want... Zeker. 1-4, hè? 1-4 had je gezegd, toch? Ja, 1-4 had ik gezegd. Ja, Dus uh, nog ah, één doelpuntje oké, ja. kan nog steeds. Ja. Hoe snel op het veld, uh, Jan? Het is... Uh, wij spelen wel met de wind mee, maar ja, je ziet die regen ziet die neervallen.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 Zier, de studio Mo. Ziet er goed uit zo, hè? Als ja, het dat wordt. Oh, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft natuurlijk Willem gedaan. Willem Ruist ja. heeft dat gedaan. Dank daarvoor Willem als je aan het luisteren bent. En vanavond dus de vrijwilligersprijs: even in ontvangst nemen we daar in de van voor. Die kans er dan. is aanwezig dat hij dat ja, Samen met Cheryl Duif, hè, ja de Boys are Back in Town. De Boys are Back in Town. Eén keer om vrijdag om de week moet ik zeggen. Op de radio dan. En de andere week, dan is het voor de ladies. Nou, ah, kijk. De ladies are back in town. De ladies dan? are back in town. <laughs> ja, ik weet het niet. Ja, nee. Rust aan de kust. Oh, rust aan de kust. Rust aan de kust met uh, Dolly en uh, partners. Geen rust aan de kust dus. Nee. Als het nee. Is. <laughs> Eh, Mo. Ja. Beste van de week.nl. Maurice Mulder. Nee, daar ga jij niet op. Nee, maar nee, wie hebben we een aanbieding? Ik heb uh, Odie gevonden. Odie. Odie. Ja, Odi hebben we gevonden bij uh, ikzoeken.baas.dierenbescherming.nl uh, in uh, Zandvoort. Dierenthuis uh, Kennemeland. Het is een uh, mannelijke kruising, middelgroot. En uh, ongeveer vijf en een oud. Of jong, het is maar net hoe je het uh, wil zien. Een vrolijke hond aan mensen. Een uh, hele lieve hond. Alleen uh, onbekende vindt hij nog wel een beetje spannend. En de kinderen is hij niet zo uh, heel blij mee.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 Ik wel vanochtend. Maar dat is ja, weer wat nee. anders. Nee, dat hoorden we ook helemaal niet. <laughs> nee, ik had gisteren een puppist, dus ik moest oh, gisteravond ja, okay. presenteren. Ja, en daardoor ja. is mijn stem ook een beetje ja, aangetrokken. Nou ja, het nou, klinkt toch wel een beetje... Ja, maar het gaat nog goed. Jawel. Ja, het gaat nog heel goed. Nee, <tie> goed nee over olie gesproken over het hondje even terug, want we dwalen af. Die uh, kan uh, prima met andere honden. Is gewend om alleen thuis te blijven en dan uh, lekker los in huis. Is keurig netjes zindelijk.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 Nee, die heeft, uh, In Noord hebben we nou ook een uh, oliebowlenkaam staan natuurlijk. Harry is niet de enige in het centrum, maar in Noord staat Arlen. En die heeft een drolbol. Dat is een oliebol met uh, Nutella en chocolademousse. Oh. Ik vond hem wel grappig. Ja? Ik heb ik hem gegeten het of niet? Nee, nee, nee. Ik Nog heb wel hier op een plaatje. Oh ja, ja. Nou, het ziet nou, wel uh, heel, heel smakelijk uit. Uh... Ik vond het wel grappig eigenlijk. Ja. Nee, je, maar, je ziet sorry. in één keer omdat die uh, krompoes uh, zo uh, populair is...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 nou ja, in ieder geval, uh, ja, Ariana die heeft ook bij jou in de lijst gestaan, hè? Ja, dit nummer ook nog in uh, deze periode, dan maar dan een paar, uh, jaren terug, paar jaren terug. Een paar jaren terug. paar jaren terug. Zeker. Ariana Toen we nog jong en vrolijk uh, en... Uh, fit en vitaal waren. <laughs> fit en vitaal waren. Die ook fit en vitaal is. <laughs> ja, nee, één ja, keer in de maand hebben we altijd uh, Marco Tommes uh, live uh, in de uitzending. En dan heeft hij een heel mooi stuk uh, proëzie en uh, ik kan alvast uh, verklappen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 for goodbye So frustrating so i went to your house though they warned me they said there was trouble that still i went to that house just to Dag, Mo. Deze week op nummer 1 in de Euro Breakdown. Raccoon met een nickel voor goodbye. Kijk, dat toch? Dat horen we graag. <laughs> Helemaal goed. <laughs> Raccoon inderdaad en nickel voor goodbye. Wat een goede plaat trouwens. Een lekkere plaat, hè? Wauw, woopie. Het is een van ja. de uh, nieuwste platen. Oh. Dat is, uh, hij is nog niet zo lang uit. Ik denk uh, een week of uh, vijf, zes, nu. Oh, oké. Okay, oh, okay. nee, uh, nee, wel langer. Sorry, ja. van, van de zomer was hij al uit. Oh. Maar wel een laatste plaat. Ja. Ik zit te denken, wanneer ik hem voor nee. het eerst heb gehoord. Maar dat was, uh, nickel voor goodbye. En voor ja, ons is het Dubai. ook erbij. Dankjewel, uh, Mo. Ja, graag gedaan. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar, ja. Dan, ben je er weer... en dan uh, ga ik nog twee keer hier uh, plaatsnemen als uh, meneer uh, Vaderveug afwezig is. Ja, als je het goed vindt, hè. Als ik je het, goed denk vindt. het wel vindt. Ik, ik, ik weet niet weet of je heeft geluisterd vandaag. Ja, dat weet ik ook niet. Dat gaan we vanzelf horen. Tuurlijk. En uh, dag, Joost. Dag. Dag, dag hoor. Dag. dag. Nou ja, ja volgende week uh, zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. En uh, ben je vrijwilliger? Ga dan naar het vrijwilligersfeest, natuurlijk, hè? Ja, vanavond om 8 uh, uur uh, uit mijn hoofd. Of half 8, 8 uur. Met onder in de haven meer van, van Kessel. Dat van wordt zo. En uh, nog uh, andere optredens. Mooi, vanavond in de haven, half 8. Be there. Tot volgende week. That's life.